7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal.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 De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek bij president Papoulias om de politieke situatie in het land te bespreken. Samaras vindt dat premier Papandreou moet opstappen. Papandreou overleefde vrijdag ter nauwere nood een vertrouwensstemming in het parlement en kondigde toen aan een regering van nationale eenheid te willen vormen. Samaras ziet daar niets in. Hij wil een overgangsregering die nieuwe verkiezingen voorbereidt. De Europese Unie hoopt juist wel dat er een regering van nationale eenheid komt... omdat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. In Antwerpen zijn gisteravond rellen uitgebroken tussen Turken en Koerden. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt. Enkele honderden mensen waren de straat opgegaan en skandeerden leuzen naar elkaar. Het is het derde incident in Antwerpen in korte tijd. Zo werd een paar dagen geleden een Molotov-cocktail naar een Turks cultureel centrum gegooid... De spanningen tussen de Turken en Koerden zijn opgelopen nadat de Koerdische afscheidingsbeweging PKK vorige maand aanslagen had gepleegd op Turkse militairen. De voormalige uitgever en hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, heeft bij haar vertrek bijna 2 miljoen euro meegekregen. Ook heeft ze de beschikking gekregen over een kantoor en een auto met chauffeur. Dat schrijft de Britse zondagskrant The Observer.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 De Colombiaanse president reisde vandaag af naar een stad in de buurt van het kamp van Cano. Hij riep de varkstrijders opnieuw op om de wapens neer te leggen. Via een verklaring op een website die de vark vaker gebruikt laat de beweging weten de gewapende strijd voor te zetten. In het noordwesten van Colombia zijn bij een aardverschuiving zeker 14 doden gevallen. Hulpverleners zoeken nog naar tientallen vermisten.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 Het weer, eerst enkele mistbanken, daarna vooral in het binnenland zonnige periode. In het noorden en westen net wat meer bewolking. Het wordt 11 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Morgen is het bewolkt met weinig ruimte voor de zon. Blijft overwegend droog met maxima van 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Doei. Tabbé. Tot ziens. Haaien. Groeten. Adjus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart.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 Zo makkelijk is de eerste stap. Enexis. Energie in goede banen. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het anker... Goedemorgen en uh, mooi dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag mag ontbijten met een inspirerend mens. En vandaag is dat iemand die ervan droomde om rijk te worden. En die ook heel erg rijk werd. Dat ging heel erg goed. Maar die vervolgens zijn villa inruilde voor een rijtjeshuis. Zijn Porsche voor een keurige Ford Focus. Hij was directeur van QuickFit Europa. En nu werkt hij voor het Leger des Heils en zit hij in de officierenopleiding. Welkom Harm Slomp. Goedemorgen. Je hebt een uh, prachtige uniform aan. Dat is niet het uh, maatkostuum wat je misschien daarvoor droeg. Nee, dat is juist. Het is, uh, is mijn standaardpak. En ik, uh, het is niet zo dat ik een zeven dagen in de week draag... maar toch wel gauw uh, vijf, zes dagen in de week draag vijf, ik, zes dagen ik in de week. wel. Ja. ja. En uh, je had een, een Porsche. En ik heb in de voorbereiding gelezen ook nog wel wat andere leuke auto's. Rijd je ooit nog wel eens in een snelle auto, zoals bijvoorbeeld die Porsche? Nou, eigenlijk niet. Ik rijd nu in een, nu in een Volkswagen Caddy omdat we een uh, groot gezin hebben. Ah. Dus we rijden uh, dus ik rijd rustig 100, 120 op de snelweg. En dat, was, uh, dat is een stuk gematigder ook dan in de. Ja, dat is wel anders <laughs> geweest. Ja, ja. Ja. Mis je dat nou erg? Nou, eigenlijk niet. Nee, het is heel vreemd. Want ik heb uh, een groot deel van mijn carrière uh, in de, in de autowereld uh, gezeten. Yeah. En de interesse voor auto's was altijd groot. En ook wel de behoefte om iedere half jaar een andere auto uh, te, te rijden. Maar dat is eigenlijk helemaal verdwenen. En geen, uh, geen, nooit meer als er zo'n 911 langs, uh, langs uh, schuurt ja, dat je denkt... Oh. Het geluid van de 911 is heel bijzonder. Dus ik, <laughs> dus ik word nog wel getriggerd zeg maar, door, uh, door het geluid van een Porsche 911. En zelfs uh, in de stad, als hij als twee, twee kruispunten verderop uh, eentje rijdt... Dan, uh, dan herken ik het geluid yeah. en word ik daar wel even uh, warm van. Maar uh, het is een... Uh, het is een andere tijd en ik, ik, ik zou het ook niet meer hoeven te hebben. Nee. Toen je uh, naar het Leger des Heils ging, daar was je al een tijdje bij betrokken... toen reed je nog wel in nou ja, alles wat er bij het drukke, snelle zakenleven past. Dus ook die sportwagens. Hoe reageerden ze daarop bij het Leger des Heils? Ja, het was een soort overgangsperiode. Ik uh, was bezig om mijn taken en uh, opdrachten in het zakenleven af te ronden. En toen was ik al bij het Leger des Heils begonnen. Dus ik kwam met mijn eigen, uh, uh, met mijn eigen uh, zakenauto uh, voor de deur van het leger, Dus Hels. En dat bleef zo een aantal maanden. En ik, ik, pas later heb ik begrepen dat mensen daar wel van opkeken. Ik vond dat zelf. Uh, het was voor mij uh, normaal. Ja. Maar gaandeweg heb ik wel ontdekt: uh, ja dat is, de, de beelden passen niet bij elkaar. En, uh, dus ik heb uh, afstand gedaan en ik, inderdaad een keurige. Een keurige leaseauto gaan rijden. Een keurige gezinsauto. Ja. ja, want je zit natuurlijk wel dagelijks. Uh, je werk je voor zwervers, daklozen of andere mensen die hulpbeoefend zijn? Nou, ik heb 5000 collega's in Nederland ja. uh, die, die inderdaad in de hulpverlening uh, zitten. De meeste daarvan. Uh, ik heb zelfs ook wel een, uh, een bestuurlijke functie. Ja. Dus hoe graag ik ook zou willen om dagelijks contact te hebben met, uh, met de werkvloer. Uh, dat is in mijn functie. Uh, ja, dat is, is maar beperkt maar je, het geval. Je ja. bent logischerwijs met jouw grond de financiële man van het leger des huis geworden. Ja, dat heet bij ons uh, financieel uh, secretaris. Ja. Uh, het, is, het klinkt niet zo spannend. Ik vind het zelf een stuk spannender dan, <laughs> het, uh, dan het klinkt. Uh, maar het is inderdaad een functie om, uh, om op bestuurlijk niveau, om, om, om, om grote lijnen. Uh, het beleid in het algemeen en ook het financieel beleid uh, om dat goed vorm te geven. En ik, ik ben zelf iemand die graag. Uh, Overstap zeg maar, van, van strategische dingen naar, naar uitvoerende dingen. Dus ik vind het ook heerlijk dat ik een aantal taken heb... waar ik juist wel direct contact heb met, uh, ja. met de werkers. En, uh, en, ook, uh, en ook het eindresultaat uh, mag zien en dat we... ook zelf mag proeven. Dus dan ga je ook gewoon zelf... Ja goed, we kennen Legershuis natuurlijk allemaal van de soepers. Maar dan ga je zelf de straat op met mensen aan het werk. Wat doe je dan precies? Nou in mijn geval, uh, dat heb ik ook wel gedaan. Zo, is, zo ben ik eigenlijk ook uh, mijn eerste werk. Binnen het leger zelf was, uh, was dat soort werk in het, uh, het, uh, het, uh, het rosse buurt van Den Haag toen nog. Oh. Uh, maar lang geleden, 30 jaar geleden. Uh, maar ik ben nu operationeel bet ook betrokken bij, uh, bij het kerkgenootschap Leger des Heils. Dus ik ga op werk bezoeken naar de, naar de verschillende afdelingen die we hebben. En operationeel mag ik ook leiding geven aan het uh, ontwikkelingswerk, ja. uh, waar het leger zelfs bij betrokken is, in andere delen van de wereld. En daar geef ik uitvoerende leiding aan, dus daar sta ik er heel dichtbij. En uh, dat betekent dus dat ook op reis gaan om proberen zeg maar, om projecten te verbeteren. How does Too. Does anybody know I keep how to hold love close, closer than your heart, smith so nothing can break it apart. Oh no, does anybody? And Our Daughters was dat met Does Anybody Know. Heerlijk. Heerlijk om naar te luisteren. Wij zijn in gesprek in deze zondag met Harm Slomp. Hij ging van de wereld van het grote geld waarin hij succesvol en rijk werd. Hij zat in de auto's en later in het autoonderhoud bij de QuickFit. was hij directeur van de Europese afdeling. En hij stapte over naar de functie bij het Leger des Heils. En uh, nou, wij praten verder over de, redelijke, over de reden van zo'n opmerkelijke overstap. En uh, ook wat hen dat opleverde. Maar eerst even terug naar uh, vroeger. Want toen u jong was, wilde u rijk worden. En uh, waarom? En ik zeg u, maar ja, ik mag zeg gewoon mij, jij, het, ik Toch zeg dat mij. uniform wat weer op mij... Nee, maar waarom wilde u zo graag rijk worden? Ja, Ik weet ik doe het nog helemaal zeker. Maar ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met me heel ver terug in mijn, uh, in mijn jeugd. Ja. Ik kom uit de Drentse Veenkolonie. Uh, mijn ouders hadden een, uh, waren een middenstandsgezin. Uh, mijn vader had een uh, kleine drukkerij. En hij gaf een regionaal blad uit. En mijn vader was typisch, uh, een typisch voorbeeld van een, uh, een goede vakman. Iemand die ook uh, daar gedreven mee bezig was. Uh, maar uh, papierwerk, het zakelijke aspect... Dat was bij hem niet zo goed uh, georganiseerd. En hij, uh, dat ging fout. Ja. En ik heb dus in mijn jeugd een aantal jaren echt wel uh, armoede uh, meegemaakt. Dus de, de, de drukkrijg ging failliet? Ja, ja. En ook gezien. Uh, de, enerzijds de armoede, maar ook, uh, maar ook gezien hoe je door uh, gebrek aan geld. Uh, en met schulden. hoe je dan zeg maar, ook als gezin helemaal in de verdrukking uh, komt. Ja, want wat gebeurde er dan? Nou ja, dus de, uh, mijn vader is daar ook een poos ziek van geweest. En mijn moeder uh, was verpleegkundige. Dus die ging in de nachtdienst om, om geld te verdienen ja. voor het gezin. En ja. in die tijd waren er nog geen eh, vangnetvoorzieningen voor kleine zelfstandigen. Wat er nu wel is. En toen was het gewoon, als kleine en zelfstandige had je geen kinderbijslag. En geen bijstand, et cetera. Ja. Dus als je gewoon geen geld verdiende, dan had je gewoon niks. En wij hebben inderdaad een periode gehad dat er niks was. En dat heeft me wel vroeg geleerd van, oh, dit is, uh, dit is ongeveer het ergste schrikbeeld wat je kunt hebben. En... Maar als je zegt, er was niks, wat moet ik me daarbij voorstellen... Uh... Nou, Aanvalt eten met boterham met pindakaas. Uh, ik, denk, ik denk dat mijn moeder luistert, dus ze zal het niet leuk vinden als ik het vertel. Ah. Uh, maar ik kan me nog heel vroeg in mijn jeugd herinneren dat uh, met kerst dat er geen uh, eten was. En ik zie nog mijn uh, spaanvarken op de schorste mantel uh, verdwijnen om, uh, om eten te kopen voor ja. het gezin. Oh joh! En dat is uh, nou oud zal geweest zijn, een jaar of zes, zeven misschien. Ja. En dat ik dat nu nu ik 50 ben nog steeds uh, moeiteloos uh, terughaal. Uh, zeg wel iets over de impact die dat heeft gehad. Ja. ja. En was dat iets waar je, je voor schaamde? Of? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, als ik nu foto's uh, kijk van, uh, van die tijd... dan zie ik wel aan de kleding en dergelijke dat het, uh, dat het thuis uh, sober was. Ja. Uh, dus daar, maar in die tijd zelf heb ik daar, uh, heb ik daar niet veel uh, last van gehad. Alleen wel uh, gemerkt zeg maar, dat mijn, mijn vader en moeder, maar vooral mijn vader... wel uh, in, de, in de knel kwam. Ja. Omdat, niet, omdat het systeem, omdat hij in het systeem afhankelijk was van het systeem en een, een curator en dergelijke. Dus ik had al vroeg uh, had ik besloten van dat overkomt mij uh, niet. En ik, uh, ik word bankier. Dat lijkt me wel een mooie... Weer in ieder geval zelf genoeg. Ja, precies. Nou, dan heb je misschien over het geld een gerespecteerd beroep en, uh, en een goed inkomen. Dus maar... dat, was mijn, uh, dat was mijn droom als kind. Maar was dat om... om... Om uit de zorgen te zijn, of om uh, een, soort, soort, ook een soort correctie van, van wat je gemist had in je jeugd. Wat staat wat erachter? Wat verwacht je van rijkdom? Nou, wat ik verwacht van rijkdom is, uh, is dat je niet tekort komt. En het, het is nu inmiddels allemaal uh, veranderd, maar ik heb wel uh, lange tijd als beeld gehad. Als de wasmachine kapot gaat, dan wil ik naar de eerste, de beste winkel en dan wil ik de duurste en de beste wasmachine kunnen kopen die er is. Ja. Zonder er ook maar. Uh, vijf seconden over na te overdenken. Dat was, dat... Dat, was dat was mijn beeld uh, van, van rijk zijn. Ja. ja, en dat is uiteindelijk wel gelukt. Ja, dat is wel gelukt. Ja. En, maar werd je er ook gelukkiger van? Nou, niet, nee, nou, dat is een hele goede vraag. Wel rustiger. Rustiger. Ja, dat je in ieder geval, dat je de zekerheid hebt... dat je je eigen financiële zaken op orde hebt. Uh, gelukkiger niet. Uh, want ik heb wel geleerd in mijn leven... ik heb een aantal jaren heel hard gewerkt... Ja. Uh, helemaal volledig geconcentreerd op het werk, op het succes. En dat was op een bepaalde manier ook verslavend. Ik heb er heel erg van genoten. Uh, zelfs als ik terugkijk, uh, zeg ik nog steeds dat ik er ook van genoten heb. Ja. Uh, maar de prijs was hoog. Uh, mijn, mijn, mijn huwelijk uh, ging eraan uh, ten onder. Uh, en het is toch wel een soort mono uh, van leven. Je, je... Mono-vorm? Nou ja, dat je, als je je volledig op het succes richt en op het geld verdienen en richt... dan zijn er ook heel veel andere belangrijke zaken eromheen... Eh, die dan neergeschikt zijn, ondergeschikt zijn. Dus ja. het gaat echt alleen maar om het werken? Ja, ja. Het is, eh, het is, ik ben er niet trots op, maar ik denk wel dat dat zo is. Ja. Ja. Je bent uiteindelijk geen bankier geworden. Je bent, uh, je bent in de auto's gegaan, heb ik begrepen. Ja, ja ik, uh, ik, ik zou naar de universiteit gaan om, uh, om rechten te gaan studeren als voorportaal. En vlak voordat ik met de rechtenstudie uh, begon was er een advertentie waarin uh, een accountantskantoor vroeg... om, uh, om junior, om assistent accountants. En daar heb ik voor gekozen, omdat ik op die manier... ook mijn, mijn studies uh, door het werk zelf kon betalen. Ja. Was dat op dat moment ook nog nodig? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee want het was al gewoon een eigen uh, keuze... om dat zelf in de hand uh, ja. te hebben. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb echt, uh, ben echt uh, onderaan de ladder begonnen. Zevende jaar was ik nog. En ik heb eigenlijk alle functies in het accountantskantoor uh, ook uh, doorlopen. En ook van het hele grote bedrijf tot het kleine mkb gefunctioneerd. En zo kwam ik ook uh, bij een cliënt uh, terecht. En werd ik daar later uh, financieel directeur van een, uh, een, uh, een dealerholding... met allerlei autobedrijven en, en, en lease en schade en verhuur ja. en, uh, en diverse automerken. We zijn in die, in die accountantswereld ook snel opgegroeid... Maar dat was ook best wel een, een harde wereld. Ja, in die, in die tijd was het inderdaad zo uh, dat je begon vroeg. Tegenwoordig uh, is de instapleeftijd gewoon veel later. Tegenwoordig doe je eerst de universiteit en dan ga je daar ja. naar werken. In mijn tijd was het toch de hoofdstroom, je begon uh, nadat je wel naar middelbare school kwam. En je deed je universitaire opleiding, dat je naast je werk En dan werd inderdaad uh, met een grote groep, 10, 20, 25 man, begon je in een jaargang. En er bleven dan, eh, na nou een jaar bleef nog de helft over... en daarna nog weer de helft. En uiteindelijk bleven van die 25 eh, bleven maar twee of drie eh, ja. uiteindelijk over... die, die de eindstreep eh, haalden. En dat waren mensen die de storen kregen van... joh, sorry, het gaat hem niet worden? Of zij haakten zelf af vanwege de drukte, de hardheid? Nou, eh, ik denk dat het beide is, eh, Maar ik denk dat in iedere omgeving waar je heel veel gelijke professionals hebt... Ja. jonge mensen met dezelfde professionele achtergrond... Uh, en het is een soort concurrentiestrijd... dan ontstaat er zelf een sfeer... dat, uh, dat je elkaar uh, verdringt voor, voor die beste plek. En ook het, het minder mooie menselijke gedrag komt ook naar voren. Ja. En ik, uh, ik denk dat ik daar die fase niet aan meegedaan heb... omdat ik uh, uh, ik de carrière eigenlijk op mijn eigen manier. Het was een, ik had geluk, kun je zeggen, hè, op een aantal belangrijke plaatsen... momenten... Uh, dat ik toe was aan de volgende stap, uh, kwam er vanzelf ruimte... omdat er een oudere collega wegging en dergelijke. Dus ik heb uh, zelf eigenlijk, uh, wat dat betreft, een hele soepele carrière gemaakt. En dat heel snel uh, opgegroeid. Maar dat gedrag, die concurrentie, hoe ziet dat er dan uit? Want we, we, we horen het allemaal van, nou, het is wereld. Maar wat, wat moet ik me er dan bij voorstellen? Je, hebt, je bent met gelijkgestemden, zeg je net, gelijkwaardige professionals in competitie. En wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, ik denk... Ik denk dat het tegenwoordig nog harder is dan, dan, yeah. dan, in deze, dan in mijn tijd. Maar wat je dan bijvoorbeeld krijgt is... Uh, het is ook werk waar je veel bij cliënten werkt... maar er zijn ook een aantal dagen dat je op kantoor werkt. Yeah. Uh, en dat je dan het gedrag krijgt dat niemand van kantoor durft weg te gaan... als de baas nog op kantoor is. Dus als de baas toevallig overwerkt tot half acht, s'avonds bijvoorbeeld... dan durft er niemand voor half acht weg te gaan. Omdat je daarmee... Laat zien zeg maar, dat, je, dat je geen hart voor de zaak hebt. Maar en, als je dan, en ik heb dat ook vooral gezien. Als, je dan, als de baas dan weggaat. dat binnen vijf minuten loopt het hele kantoor leeg. Ja. Dus dat had niks te maken met dat men nog veel werk had. maar men durfde niet, niet weg te gaan. Maar is dat dus. blijkbaar is reputatie binnen zo'n bedrijf dan heel belangrijk. maar is het ook een sfeer waarbij je lelijke dingen over elkaar zegt? Nou, ik denk wel, ik denk, ik denk wel dat het subtiel gaat. Dat men subtiel probeert de eigen reputatie. Op te leuken eh, en de reputatie van een concurrent. Eh. Ja, want zo zie je collega's dus echt als je concurrent? Ja, want ze zijn natuurlijk. Eh, de heilige graal is dan het partnerschap, het vennootschap. Omdat daar de verdiensten eh, veel hoger ligt. En dan word je als het ware mede-eigenaar van zo'n accountantskantoor. En, en daar zijn maar heel weinig plaatsen. Dus degene die de interne selectie overleven, daarna, dan nog zijn er aan het eind van de streep, zijn er te veel. Goed gekwalificeerde personen. voor, uh, voor zo'n positie als partner. Ja. Yeah. En dan. Uh, ja, en dan gaat het ook om andere. kenmerken. Uh, waardoor je het dan toch. wordt. Bijvoorbeeld. Uh, uh, wie je. of je vrienden hebt. Uh, of je. wat je hoe, je. hoe je uitstraling is en dergelijke. dergelijke. Dus die. Uh, in zo'n sfeer kan het niet anders. dan dat mensen proberen om zichzelf. Uh, naar voren te duwen en. Ja. Ten te koste van anderen. Nou, want jij werkte zelf ook ontzettend hard, zei je net. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel uren draaide je dan in een week? Nou, eerlijk gezegd, daarom zei ik net dat ik in deze tijd denk ik harder is. Omdat euh, jonge accountants tegenwoordig veel harder moeten werken nu dan in mijn tijd. In mijn ja. tijd was het ook nogal dat je om vijf uur hoog stopte. Nou, dat is nu ondenkbaar. Ja? Die, werk, die officiële werkdag eindigt misschien om vijf uur. Maar ik zie die jonge mensen van tegenwoordig zie ik nooit meer om vijf uur euh, vertrekken. Nee. Uh, nee, dat ik, de periode dat ik hard ben gaan werken... dat is eigenlijk daarna, toen ik, uh, toen ik verantwoordelijkheid kreeg in het bedrijfsleven. Ja. Yeah. En ik heb inderdaad jarenlang, zeg tien, 15 jaar... zes uh, en dag in de week uh, gewerkt. Hè, dat ik zondagmorgen uh, vrij nam... en zo tegen een uur of vier smiddags, middags zondag uh, weer begon te werken. Voorbereiding voor de nieuwe week. En dan de hele week door, lange, lange dagen. Uh, en ik... Uh, ik heb daar uh, ook wel uh, op mijn manier, vond ik dat ook wel een plezierige manier uh, ja? van werken. Maar is dat een plezier dat neemt? Nou, je bereikt natuurlijk wel wat. Dat is natuurlijk wel, uh, ik merk het nu, ik heb nu een, een, ik heb vier kleine kinderen. Dus zelfs al zou ik, wat ik niet wil, maar als, al zou ik nu zo hard ja. willen werken. dan is dat nu gewoon onmogelijk, omdat het gezin natuurlijk ook aandacht vraagt. Wat heel goed is. Ja, is dat goed? Of denk je dan van... Nou ja, dat, dat, ja dat, daar ontkom je niet aan. Nee, nee, dat vind ik heel goed. Dat vind ik heel goed, omdat je het maakt je breder. Je krijgt andere impulsen. Maar in die tijd had ik geen kinderen. Dus ik, dus ik deed mijn vrouw weliswaar... Eh, te kort. Maar er waren verder geen andere prikkels... Eh, die mij daarvan weerhielden. En... En als je zo hard werkt en zoveel werkt... dan betekent dat dus dat je toch wel heel, heel veel kunt bereiken. Ja, maar dan... je, je hebt weinig afleiding, je bent helemaal ja. geconcentreerd. Nou, dat maakt, want Je bent uiteindelijk dan bij QuickFit terechtgekomen. Je begon als um, directeur in Nederland, daarna werd je uh, directeur Europa. Dus dat ging krankzinnig snel eigenlijk, want dat ja. was binnen een jaar... Uh, ge... Maar was dat belangrijk voor je om, om de directeur te zijn? Om de baas van Europa te kunnen zijn, tenminste voor QuickFit dan? Nou, dat kwam helemaal onverwacht, uh, want dat was eigenlijk de... Ja. Maar wat voor gevoel gaf het je? dacht je dan van, ja, nou hier doe ik het voor. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ik ben wel iemand die... Ik, ik, hoop, ik hoop ietsje rijper en wijzer te zijn geworden in de loop der jaren. Um, maar ik vind het wel belangrijk om, uh, om een bijdrage te leveren. Ja. En, en het is wel eenmaal zo dat als je in de, in de verantwoordelijke regio zit... heb je, heb je meer mogelijkheden om je, idee, om je ideeën uh, en, en gedachten zeg maar, om ja. die in praktijk te brengen. Nu kom je uit een situatie, je vader was niet succesvol, uh, drukkerij zakelijk, failliet, zakelijk, zakelijk niet succesvol, kijk, ja. nou, dat, dat onderscheid maak je inmiddels dan zelf, maar um, dat ging helemaal niet goed. En die zag zijn zoon uiteindelijk uh, directeur QuickFit Europa worden. Hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe waren die gesprekken? Was je daar trots op? Uh, ik denk wel dat mijn vader uh, trots op mij was. Uh, of sprak je hem? Uh, maar hij, hij was wel een, uh, zeg maar, een introvert mens. Ja. Yeah. En ik heb eigenlijk pas, uh, pas in de laatste jaren van zijn leven... want hij is, hij is, hij is overleden. In de laatste jaren van zijn leven hebben we een heel goed contact uh, uh, gekregen. Daar heb ik ook wel gemerkt dat hij trots op mij was. Hmm. Maar mijn vader was niet de man die dat zou zeggen. Nee, nee, nee. En heeft hij ook nog meegemaakt dat je uiteindelijk die overstap hebt gemaakt... naar het leger des Heils? Niet, uh, niet de laatste jaren, zeg maar wel. Uh, niet, niet de laatste jaren. Um, maar hij heeft wel... Hij heeft wel een stukje verandering in mij uh, gezien. En ook dat het, uh, dat het hels voor mij uh, gewoon een heel belangrijke plaats werd. Was dat voor hem belangrijk? Ik weet, ik weet niet of dat... Kwam dat bij je in de stad, het in de familie, het Legershels? Nee, helemaal niet. Nee, oh. helemaal niet. En, uh, mijn, mijn vader uh, was een kind van een dominee. Dus mijn, mijn grootvader was dominee. Yeah. Ik ben de, de oudste kleinzoon uh, en ook zijn naamdrager. Uh, maar zoals dat, dat wel gaat, uh, in meer dominees gezinnen... Uh, dat, dan de, de kinderen, zeg maar, de, dat de kinderen zich afstoten hè, ja. uh, en, en proberen afstand te nemen van de, van de kerk als instituut. En dat was bij mijn vader uh, ook zo. En het is eigenlijk, ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn leven uh, niet gemerkt... dat mijn vader een gelovig mens was. Hij heeft daar nooit een, uh, in, in woord of daad iets laten merken. Dus ik dacht ook dat hij niet gelovig was. Ja. Totdat uh, eigenlijk de laatste fase van zijn leven uh, hij uh, ernstig ziek werd... En, en ik naar hem toe ging, en toen hij me belde. Ik zeg, nou, en ik zat in de knel. hoe moet ik dat nou tegen hem zeggen? Want ik, je moet ook iets zeggen als je... Uh, als je vader, die, waarvan je denkt dat hij niet gelooft... Uh, nog maar een, een korte tijd te gaan heeft. Ja. En ik heb... Uh, dus ik kwam naar hem toe en hij zei... nou nee, jongen, maak je niet uh, ongerust. Ik weet waar ik heen ga. En dat was eigenlijk het begin van een, uh, van een periode... want hij, hij, hij heeft nog drie jaar geleefd toen... Oh. Langer dan uh, verwacht. Yeah. En hij is in die drie jaar een, echt een groot geloofsgetuige uh, ge geweest geworden. Terwijl ik in die 35 jaar daarvoor uh, er helemaal niets van gemerkt heb. Nee. Het is uh, inmiddels half acht en wij gaan uh, luisteren naar een overzicht van het nieuws. Gelezen door Lieslot Thomas. Hè? Radio 1. Het NOS-journaal. De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek bij president Papoulias om de politieke situatie in het land te bespreken. Premier Papandreou wil een regering van nationale eenheid vormen, maar Samaras eist zijn vertrek. De oppositieleider wil dat een overgangsregering nieuwe verkiezingen gaat voorbereiden. De EU vreest dat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. In de Syrische stad Homs zijn bij demonstraties zeker 13 doden gevallen. Woensdag kwam het Syrische bewind nog met de Arabische Liga overeen... dat de militairen zich zouden terugtrekken. De Liga roept president Assad op zich aan het vredesplan te houden... en internationale waarnemers toe te laten.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 En een kies van John Lennon heeft bij een veiling ruim 22.000 euro opgebracht. De tand van de zanger van de Beatles komt uit de collectie van een platenbaas. Een Canadese tandarts wilde de kies van Lennon kosten wat het kost hebben. Volgens het veilinghuis is de kies vergeeld en zit er een gaatje in. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. In het westen van het land is het bewolkt en is het een graad of 11. In het oosten is het met 4 graden een stuk frisser. Daar komen ook opklaringen voor en de dag begint nevelig. Vanmiddag trekken veel wolkenvelden over het noorden en westen van het land, maar het blijft overal droog. In het midden- en zuidoosten zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten... en daarbij stijgt de temperatuur naar 14 of 15 graden in het zuiden en 11 graden in het noordoosten van het land. Vanavond neemt de bewolking in het hele land langzaam toe... en vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden langs de kust en 6 graden in het oosten. Morgen wordt een bewolkte dag, maar het blijft waarschijnlijk droog... In de middag breekt tijdelijk even de zon door. Bij een overwegend matige noordoostenwind wordt het ongeveer 12 graden. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. En als u net uh, inschakelt, als u net een beetje wakker aan het worden bent... een hele goede morgen. En uh, fijn dat ook u daar luistert. Ik praat het u met Hans Lomp. Hij is uh, een succesvol zakenman geweest. Hij uh, was directeur, eerst van QuickFit Nederland, later van QuickFit Europa. Daarvoor een enorme carrière gemaakt in de autobusiness... en daarvoor in de accountantswereld. Nou, daar vertelde hij over, over nou ja, wat, wat, wat er allemaal gebeurde... dat je daar veel bereikte. dat het ook een harde wereld is. Maar hij nam een bijzondere beslissing. Een paar jaar geleden besloot hij uh, naar het Leger des Heils toe te gaan. En uh, sterker nog, hij ging de officiersopleiding in. Dus dat betekent ook dat hij behoorlijk wat van zijn inkomen... wat hij daarvoor had, dat hij dat, uh, dat, hij dat opzij heeft gezet. Nog even één vraag over uh, die wereld waar je in zat... Je zat in, in het zakenleven. Het ging heel goed. Pijlsnelle carrière. Vond je dat, was, dat daar kwam ook een bepaalde status bij? Vond je dat fijn? Nou ja, ik, ik, ik, ik denk wel dat ik het fijn vind. Ik, ja? uh, ik ben niet iemand die, uh, die graag uh, in de spotlight uh, staat. Dus in die zin, in die zin uh, heb, heb ik dat denk ik niet nodig. Maar het is wel uh, als, als vorm van waardering dat je. Dat je status als vorm van waardering... dat heb ik denk ik wel uh, belangrijk gevonden. Ja. En, en misschien nog steeds wel. Dat zit, dat, dat wel een van de demonen is... Zeg maar, die, uh, waar, waar ik zelf mee uh, moet uh, zien te dealen. Uh, want ik, vind, ik hecht wel zelf aan, aan een sterke inzet. Maar ik vind het ook wel belangrijk... dat daar dan ook uh, waardering voor komt. Ja. en uh, ja, zo, zo zitten mensen in elkaar. En zo zitten in ieder geval deze mensen in elkaar. Ja, want je bent 43, succesvol ondernemer. En dan ineens denk je, ik word heilsoldaat. En dan zet je dus alles wat je daarvoor hebt gedaan, dat zet je opzij. Wat, wat, wat is er dan nou gebeurd? Ja, ik was al langer heldsoldaat. Want een is uh, in het jargon van het Leger des Hels... Uh, een belevend kerkelijk lid. Ja. Dus dat was ik uh, als jonge volwassenen uh, geworden. Ja. En ik heb dat, dat kerkelijk lid zijn van het Leger des Hels... gecombineerd met een, een zakelijke carrière. En op een gegeven moment... Uh, Vroeg de commandant van het Leger des Hels of ik eh, bereid was om voor een korte periode, een jaar, twee jaar, drie jaar misschien, om het bestuur van het Leger des Hels eh, te versterken. Ja. Omdat de, de collega's in de legerleiding hadden, eh, ja, waren in de rangen zeg maar, opgeklommen. En die ten gevolge hè, hadden of een theologische achtergrond of een hulpverleningsachtergrond. Maar in de legerleiding eh, werd, een, ja, werd iemand gemist met een zakelijke financiële... Achtergrond. En hij vroeg of ik dat voor een periode wilde invullen en daar uh, zeker verschil te maken. Ja. En uh, in eerste instantie was dat ook helemaal, kwam het natuurlijk helemaal verkeerd uit, want je gaat niet uh, als je begin 40 bent je carrière onderbreken. Nee. Je had dat ook een paar jaar later kunnen doen. Ja, was een dat beetje was aan het eind mijn, van je carrière. Ja, dat was ook wel mijn idee om dat zeg maar om het wel te gaan doen, maar dan later uh, zeg na 55 of zo. Ja. Maar het liep anders. En ik heb, maar ik hoorde toch maar één nachtje erover na te denken. En ik dacht, nou, dit, dit komt op mijn weg. Uh, het is niet zomaar. En ik heb daar uh, ja tegen gezegd. En ik heb daar geen dag spijt van gehad. Dat was in uh, 2003. En dat is nu uh, acht jaar geleden. En ik heb de laatste acht jaar... Uh, ben ik de, de financiële secretaris van het Leger des Heils. En dat is een hele brede rol. Omdat je bestuurlijk gezien overal mee te maken krijgt. Ja omdat geld overal mee te maken heeft. Zelfs in hulpverlening speelt geld een, uh, een rol. want als je geen geld hebt, kun je ook geen hulpverlening geven. Althans niet, een, uh, nee. niet van die kwaliteit. Dat is wel een belangrijke functie. Is, zit daar ook wel weer die, die waardering in... waar je toch ook wel een beetje naar verlangt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel, uh, het is wel een, een functie die intern wel wordt uh, gewaardeerd. Dus, dus, dus, dus dat geeft wel wat aanzien als je dat zo bedoelt. Um, maar anderzijds was ik... De eerste burger in, in meer dan 100 jaar uh, die, Zo wordt het... die tot de legerleiding werd uh, uh, geroepen, werd benoemd. Ja. Want het is echt een functie, uh, die functies die, die zijn per definitie zeg maar, beperkt tot officieren van het leger zelfs. En dat was ik niet. Uh, dus ze hebben echt een, een, een burger de ruimte gegeven om, uh, om hun team te versterken. En ik moet ze nageven, ik heb nooit. Ik heb daar nooit enig nadeel van ervaren. Ik heb ook nooit scheve ogen uh, gemerkt van... ja, nee, maar je doet me half mee of zo. Ja. Uh, in tegendeel, ik ben daar volledig in, uh, volledig in welkom geheten. En ook, ik heb er ook gewoon in kunnen functioneren. En uh, ja, nu mijn vrouw en ik in opleiding zijn tot uh, officier... Uh, begint het beeld weer normaal te worden als het ware. Maar dat is wel wat... Uh, ja, maar dat is wat. Dus dan kom je als, uh, als topondernemer... Kom je het leger des heils binnen, dan word je toch een beetje met de schuine ogen aangekeken. van ja, um, ja, ja, ja, ja, ja, Hij heeft eigenlijk niet de fatsoenlijke achtergrond om zo hoog in de boom te zitten. Maar goed, ja, hij is nou helemaal goed in zijn werk. Mm -hmm. uh, gaat u ook nog maar even een opleiding doen? Nee, maar dat is, die, die, die claim is nooit gelegd. Die claim is nooit gelegd. Uh, dat mijn vrouw en ik die, die stap hebben genomen, zeg maar, is omdat we, omdat we, dat, omdat we dat ervaren als, als een roeping van God. om ja. op die manier uh, gehoorzaam uh, te zijn. Maar vanuit de organisatie is nooit, uh, is nooit de stimulans of de druk geweest... van nou, dat hoort er eigenlijk bij. En, nee? Uh, nee, helemaal niet. Nee. Maar je zegt zelf dat het wel op, opvallend... je noemt jezelf burger als je niet uit de ja, ja, huizendatenlijn komt. Ja, ja, ja, ja. dus, ja. dus, ja. dus ik droeg wel uniform, maar, niet, uh, uh, maar met de verkeerde kleur epauletten zullen we maar zeggen. Ah. <laughs> um, maar in mijn functie heb ik daar eigenlijk nooit, uh, nooit echt last van gehad. En ik zou ook... Uh, ik, ik zou ook op die manier waarschijnlijk nog een hele poos hebben kunnen functioneren. Ja. Dus daar zit daar zit het er niet in die ja, opleiding. Nee, nee. Was het dan harde overgang? Welke overgang bedoel je? Ja. Nou, vanuit het zakenleven kom je in een hulpverleningsorganisatie terecht. Ja, dat was En dan dat... ook nog als een christelijke hulpverleningsorganisatie. Ja, ja met een identiteit. Ja, ja nee, dat is een gigantische stap geweest. Ik weet nog wel, de eerste bestuursvergadering... Eh, eh, er kwam, kwam onderwerp aan de orde en de discussie werd wat stevig... En dat mijn uh, naaste collega uh, aan tafel tegen van Harm... Uh, zulke dingen zeggen wij niet tegen elkaar. Wat uh, voor dingen zeg je niet uh, tegen elkaar? En er was niks onbeleefd aan of zo, maar het was, een, het was een stevige argumentatie. En ik heb dus uh, wel uh, geleerd uh, in de loop van de jaren... dat organisaties als het leger de Zeils, maar waarschijnlijk is hetzelfde, doet zich hetzelfde voor... bij een academisch ziekenhuis of bij een politieke partij of, of wat er ook... Dat in het, bedrijf, in het bedrijfsleven is het toch vaak zo dat de, de, de argumenten komen op de directietafel... en de argumenten worden gewogen. En als er een meerderheid is voor een bepaalde richting, dan wordt dat gedaan. En liefst, ja. uh, liefst vandaag beginnen. Nou, dat, is in een, dat beeld zeg maar, is, in een, uh, is in een identitaire organisatie als het leger zelfs. Uh, dat is anders. Hè? Als, wij, als we met z'n zessen aan tafel zitten en we discussiëren over een bepaald voorstel... en vier of vijf zijn, er, zijn het eens en één een of twee niet... Dan zeggen we niet van nou, uh, een ruime meerderheid, we gaan het doen. Dan zeggen we nee, nee. nee uh, jammer dat we het niet helemaal eens zijn. Uh, we, we, we, we praten er volgende maand nog eens een keer over terug. En dan komen we dus om, het is veel komen trager. Het is veel trager. En ik, ik zeg ook wel als schertsend van uh, goede dingen uh, komen langzamer. Uh, maar verkeerde beslissingen worden ook minder snel genomen. Ja. En, dus het is, Ik ben eraan gewend. Zij zijn aan mij gewend. Dus ik denk wel dat ik een aantal dingen bijgeleerd heb wat dat betreft. En ik denk ook wel dat ik een, wel een stukje zakelijkheid in de ja. organisatie heb uh, ingebracht. De media-officiersopleiding gaan doen. Wat, bet wat betekent het dan precies? Nou, dat betekent heel veel. Uh, uiterlijk voor de functie misschien niet. Want ik zit nog steeds op dezelfde bureaustoel die ik had. Ja. En uh, mijn portefeuille is nog grotendeels hetzelfde. Maar het is wel een... Uh, maar er zijn... Twee hele belangrijke dingen die daarin zijn veranderd. En dat zijn vooral. Dat zijn niet zozeer dingen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Als officier eh, geef je, je je eigen onafhankelijkheid geef je op. Ja. En, niet, en dan gaat het echt over heel fundamenteel. Dat gaat het over waar je werkt, uh, waar je woont, uh, over je functie. Uh, uh, je, je, je, dus anderen, hè? Wij, wij geloven dan dat God uh, de organisatie leidt en dat dan bijvoorbeeld de commandant. Uh, Het beste met je voorreest. Ja, precies. En, uh, dus je, je, je solliciteert niet. Je krijgt gewoon een... Uh, bij ons heet dat vaarwel. Je krijgt vaarwel en uh, je krijgt een andere taak. En, daar, uh, en dat overkomt je. Uh, of iemand zoals ik... die hecht aan een grote onafhankelijkheid. Is dat een zware, is dat een zware prijs? ja. Want je, mocht dus, je, je kwam in een woning van het Legeris Heils terecht. Ja, En dat, was niet, mee, dat ja. was niet je fijne huis wat je met je vorige baan had, bij elkaar had. Nee, dat is waar. Maar dit is ook een, dit is ook een fijn huis. Maar het is, uh, is wonen in Almere. In een, uh, in, een, in, een, in, een, in een leuke woning. Maar het is een, het is een rijtjeshuis. En de, in onze tuin is, zeg maar, is, uh, is uh, misschien uh, 1%, uh, iets meer dan 1 procent. Zeg 2 van de tuin uh, die we hadden. ja. Dus Het verschil is groot, maar we komen helemaal niks tekort. We leven, we leven er prima, we zijn er blij mee. Maar die onafhankelijkheid is één aspect. En het tweede is omdat je, de, je, maakt, je krijgt geen salaris. Je krijgt dus ook geen salarisstijging. Je hebt geen, wat dat betreft zeg maar geen carrière voor je. Nee. Maar het ligt zelfs zorg voor je. En je krijgt een financiële toelage. Wat een, een prima manier is om te leven... Uh, maar je kunt er geen, gek geen gekke dingen voor doen. Nee, en gekke dingen, dat is. Want het, het, is nee, het is wel echt veel veranderd wat ja, de, dat betreft. Precies, precies, gewoon. Uh, nou, ik wil niet zeggen miljonair, maar wel puissant uh, een goed inkomen. Ik kan een goed inkomen. Uh, een erg ja. goed inkomen. Waar velen van de luisteraars misschien ook van denken, nou, dat ja. zal ik misschien wel nooit bereiken. Ja, dat en, is en nu ga je helemaal terug. Ja. Nou, en, en je wilde zelfstandig zijn, je wilde rijk worden als jongeren. Maar al die dingen, die heb je wel ongeveer ingeruild. Dat is waar. Nee, dat is waar. We, hebben geen, uh, we, we zijn niet rijk meer. Als de wasmachine stuk is, wat gebeurt er dan nu? Nou, die kunnen we nog wel verkopen, denk ik. Dus dat is, dat is wel fijn. Ja? Ook de beste uh, en de meest chique? Nou, maar dat zullen we dus niet meer doen, nee. Nee, <laughs> nee. nee, nee dat is wel veranderd. En, onze, en als we met de kinderen uh, in, de, in de supermarkt zijn... Uh, bijvoorbeeld in de vakantie, uh, ja, dan kunnen ze één keer kunnen ze iets, uh, iets van snoepen uh, krijgen, maar daarna niet meer. Nou, de rest van de vakantie uh, moet het een beetje sober. doen. Precies. Dat is een hele andere manier uh, van vind leven. Je dat, vind je dat, Vond je dat lastig? Ja, dat vond ik wel lastig. Ja. Ik ben een, uh, we, wisten, we weten nu een aantal jaren dat dit eraan zit te komen, dus we zijn er naartoe gegroeid. En ik vind het nu een prima keuze. Ik heb er uh, letterlijk en figuurlijk vrede mee. Uh, maar het is wel een... Een grote hobbel geweest om uh, overheen te gaan, om dat, om dat los te laten. Het gekke is wel, uh, het, nu, uh, nu we over die hobbel heen zijn en ik kijk terug, dan heb ik toch moeite zeg maar, om te bedenken waarom het zo moeilijk was. Dus het is wel iets waar je voor wordt uh, klaargemaakt. In ons geval dan, want dat geldt niet voor, uh, hè, want die 5000 medewerkers van het leger, dus zelfs die, die werken volgens de uh, COO en dergelijke. Mm -hmm. Dus dit gaat maar om een relatief kleine groep, waar dit, uh, ja. waar dit voor geldt. Uh, maar dat geldt, wij zijn wel een onderdeel van die kleine groep. Maar jij zei net, van um, uh, er zijn bepaalde demonen waar ik persoonlijk mee moet afrekenen. Eentje was dat de waardering, vind je heel erg fijn. Maar het, het streven naar zo'n hoog mogelijk inkomen... zie je dat ook als iets waar je echt hebt mee moeten afrekenen? Nee, ik geloof niet dat ik... Een, uh, het een is met de ander te maken, denk ik. Ik heb nooit uh, het streven gehad om zoveel mogelijk te verdienen als, als doel op zich... Uh, maar het was meer zeg maar, een onderdeel van het feit om uh, onafhankelijk te zijn. Om niet uh, gepiepeld te worden door, uh, door omstandigheden of door krachten om je heen. En dus werk je nu voor en, een lege leiding. Ja ja ja, ja, ja, ja. Wij gaan zo verder praten, maar wij hebben altijd een bijzonder moment. in Dit is de Zondag, dat is de dichter bij de Zondag. En uh, vandaag is dat Rickert Zuiderveld en heeft speciaal voor jou een mooi gedicht gemaakt. Daar gaan we snel luisteren. Dat is bijzonder, dank je. Dichter bij de zondag. Op het water. Voor Harm Hoe vrij je bent als je op water loopt... besef je pas wanneer je blote voeten... de spiegel van het hemellicht ontmoeten. De broekspijp hoog en stevig opgeknoopt. Als alles wat je droeg waarvan je dacht... dat het jouw rondgang draaglijk zou maken... nog langs de oever ligt. Gedane zaken... Snel verdiend geld, je bent tot rust gebracht. De schijnbaar vaste grond zie je vervagen. Nu ga je stapvoets door een zee van tijd, alsof je naar de einder wordt gedragen. De dag van morgen is een zorg voor later. Geen ander houvast dan de zekerheid van iemand die jou voorgaat op het water. Je is het, uh, ik ging recht even voor zitten om te luisteren. En hij zei, op een goed moment zei Rickert... Uh, uh, rustig voortgaand op een zee van water... of stapvoets voortgaand, heel rustig. En toen zag ik je enorm instemmend knikken. Ja, ik, dit is een uh, grote beloning zeg maar, om dit, uh, om dit uh, te mogen horen. Uh, en heel veel van, uh, van de dichtregels... Uh, daar kan ik volledig aan op zeggen. Dat is, een heel, uh, dat is wel een, een, een beschrijving van mijn levensweg. Ja. Ik, uh, ik hou van het water. Ik, uh, ik, ik ontmoet God ook als ik op het water ben. De, de, de rust, de natuur, uh, het eenzijn. Ook, ook de wetenschap: dat een mens maar heel klein is als je ten uh, opzichte van de schepping uh, dat, dat meebeleeft. Uh, maar ook in de eindigheid, of eigenlijk de oneindigheid. Ik was een. Uh, twee, drie weken geleden was ik, mocht ik sp spreken op een, uh, op een congres waar ik een. Een stukje, onderdeeltje van had. En ik maakte daarbij de opmerking over het uh, jubileum van het 90 Hels, dat we volgend jaar vieren, 125 jaar, dat dat een, een, een tussenmoment was. En tot mijn eigen verbazing uh, begon de zaal uh, te lachen, uh. terwijl ik het, het helemaal niet als grapje had bedoeld. Uh, maar zo zie ik dat ook. De, de, de In het zakenleven, zeg maar, de. De visie is gericht op de volgende kwartaalcijfers... en, en hoe de beurs die ontvangt. Ja. Uh, is dat, uh, is dat in, nu in mijn werk bij het leger zelfs is dat heel anders. Hè? Je hebt te maken met het veranderen van mensen. Dus het gaat ook, allemaal veel langzamer. Het gaat langzamer, maar de, de beweging is ook veel groter. De, de, voor ons als legerleiding is de dag van uh, morgen eigenlijk uh, veel minder interessant... Dan, uh, over, maar het gaat zelfs verder dan volgend jaar en het jaar erop. Je, hè, je probeert vijf jaar, tien jaar uh, verder te kijken. Dus in die zin is 125 jaar leeg. Dus hels is. Uh, <laughs> kijken we naar de, ja, naar de volgende 125 jaar. Maar dat was ook persoonlijk. Lopen ja. over het water. Voelt het ook wel eens zo? Ja, ik, uh, ik, ik, toen, hij dat, toen, toen, toen ik het gedicht hoorde... zag ik een foto van mezelf... Waar ik op het wat sta. Eh, met inderdaad de broeken opgerold. En dan eh, met laag water op de zandbank. Dat je inderdaad je, je kuiten in het water staan. Eh, en op die manier zeg maar, genieten van de natuur. En, eh, en, en van, en van Godse aanwezigheid. Ja, dus ik. Eh, door, het, door het water lopen is, vind, ik een heel, vind ik een heel mooi beeld. Ja. Is, het, um, is het. Door het water lopen. Dat of over het water lopen, mooi beeld. Maar het betekent wel dat je op moment zou kunnen vallen. Ja. He, want dat is natuurlijk het verhaal van Petrus... die ja. zijn ogen op Jezus moest houden... en zodra, zodra hij ook maar even twijfelde... toen ik, zakt, hij, zakt hij door het water heen. Ja, ja daar heb je gelijk aan. Maar ik vind, dat bijbelgedeelte vind ik een ander aspect vind ik juist heel bijzonder. Uh, Jezus zou Petrus de uitnodiging niet hebben gedaan... Als, uh, als Jezus niet had gedacht. dat Petrus het zou kunnen. Ja, dus jij loopt over het water nu? Ja, ik loop nu over het water. En, en, ik, denkt... en ik, ik kom. Uh, en, ik, en ik doe dingen. en ik beleef dingen. Zeg maar, die ik uit mezelf niet uh, had uh, gedaan. had kunnen doen. Had ik ook niet zelf had willen kiezen. Misschien had, had, verre van had willen blijven. Uh, maar omdat Jezus roept. Uh, uh, ga ik. En omdat hij roept. weet ik ook dat hij zorgt dat ik het kan. Je hebt heel veel opgegeven. En het gaat voor, voor, uh, ik bedoel voor sommige mensen is dat misschien wel, wel, wel helemaal niet te, niet te doen... Uh, om, om financiën weg te geven mm -hmm. uh, of zelfstandigheid. Sterker nog, als jij het morgen te horen krijgt van... Joh, die sloppenwijk in Sao Paulo, dat lijkt me echt een goede plek voor jou. Als je dat van de leeglijn te horen krijgt, dan, dan mag je daarheen gaan. Ja. Zou je dat dan ook gewoon doen? Ja, dan zou ik dat ook doen. Ja? Ja. Ja, we hebben wel, uh, ja, wat is ook te doen? Dan, uh, mijn vrouw en ik hebben ontdekt, hebben we het ook tegen elkaar gezegd... Uh, dat we willen gaan waar we worden uh, aangesteld. We geloven ook dat er dan een plaats voor ons is waar we het verschil uh, kunnen maken in zijn naam. En natuurlijk uh, is de ene plek is comfortabeler dan de ja. andere. En we hebben te maken met uh, ons gezin, wat natuurlijk meegaat... Dus dingen als, als veiligheid, dergelijke. Dat is wel niet, belangrijk. Dat is wel belangrijk. Onderwijs voor de kinderen. Maar uh, we gaan uh, waar we worden aangesteld. Maar die onafhankelijkheid, hè, het niet gepiepeld worden, dat heb je dan eigenlijk opgegeven? Ja. Is er dan iets teruggekomen? Je voel je nog steeds zo onafhankelijk? Nou, mentaal wel. Praktisch natuurlijk niet. Nee. Ja, als de. Als de, als de commandant mij vandaag belt en zegt van... Harm, uh, morgen ga je weer anders doen... dan is er weinig van on onafhankelijkheid over. En dan heb ik uh, de, de orders te volgen. Maar ik voel me mentaal uh, nog steeds wel uh, uh, onafhankelijk. En in mijn positie, als onderdeel van een legerleiding heb ik ook te maken met uh, soms lastige discussies. Over, over zaken, over mensen. Uh, en ik probeer daar, zeg maar... Uh, mijn, mijn, mijn mentale onafhankelijkheid ook in te bewaken. Dat ik, niet, dat ik geen onderdeel van het systeem ben. Uh, maar ik probeer zeg maar, mijn eigen, nou, eigen waarden, mijn eigen normen en waarden... probeer ik daar ook uh, consequent in, uh, in, in vast te houden. Maar betekent dat nou dat je dus binnen die hele organisatie van het Leger des Heils... waar, waar uh, je zou kunnen zeggen, nou, ik ben vrij, vri, misschien wel vrij van wat aardse verlangens geworden... Mm -hmm. dat je toch gewoon nog wel daar je eigen eigen ruimte in claimt of houdt? Ja, eigen ruimte in de zin van... Uh, en ik vind dat, dat, iedereen, dat uh, iedereen dat moet, moet doen. Um, hey, ik, ik ben vanuit mijn vak en vanuit mijn uh, persoon... zeg maar, ben ik wel iemand die uh, waardig van discipline. Uh, maar ik, ik moet wel beducht zijn, bevelen iets beveel. Uh, dat is meestal geen goed uitgangspunt. Dus ook, ook, ook wel krijg je orders. Je moet, je moet, ze, wel, uh, moet ze wel afzetten... Ja. Uh, tegen wat goed en kwaad is. Ja. En, en, en, en, en hoe je dat beleeft. We, we zitten in de tijd te praten... over, over hoe het is om in het Heils te werken. En, en het is een schreeuwcontrast... met het zakenleven waar je uitkomt. Ja. Uh, spreek je nog als mensen uit die tijd? Spreek je nog als jouw oude collega's? Ja, ik heb, ik heb gelukkig... En dat, ik heb gelukkig een, een goed contact met mijn naaste collega's uh, uit die tijd... en ook uh, met een aantal opdrachtgevers... die ik in die tijd heb mogen dienen... en die uh, daarna uh, vriend zijn geworden. En ik... Uh, en het is wel eens beangstigend, zeg maar... als ik daarmee in gesprek ben... dat ik ook eigenlijk moeiteloos uh, de grens overstap... en, en eigenlijk weer in een soort oude rol uh, ja. stap... en daar heel goed, heel goed in thuis voel. denk Ik ook wel redelijk in functioneer... Uh, maar, ook dan wel, maar ook gaat dan dat over praten over dingen, over ja, spullen? Ja, over investeringen, overnames. Eh, okay. zaken, dus wel echt over zakelijke onderwerpen. Ja. Maar wat zeggen die collega's tegen jou? Vinden ze je raar? Vinden ze het bewonderenswaardig? Nou, ik denk dat er wel... Uh, verbazing misschien aan de ene kant en aan de andere kant... In, uh, maar minder verbazing dan ik had verwacht. En ik denk dat er over het algemeen... Uh, ik krijg, krijg van hun... Uh, wel positieve feedback. Hè, dat ja? wel, uh, men maakt de keuze zelf niet. Maar men heeft wel. Het zijn natuurlijk over het algemeen intelligente mannen en vrouwen. We begrijpen ook goed dat er, uh, dat er meer is tussen hemel en aarde. En als er mensen zijn die, die. Verander je hun denken ook op een bepaalde manier? Dat hoop ik wel. Ja? ja dat hoop ik wel. Uh, Wat hoop je dat ze dan anders gaan denken? Nou, een, een belangrijke les in mijn eigen leven. Is geweest Ed, dat ik, wat ik eerder zei, hè, dat je. dat in de periode dat ik heel succesvol was in het zakenleven. was ik zelf ook heel erg uh, monogericht. Dat, dat, dat, dat, dat zoog me helemaal op. Dat was op een bepaalde manier verslavend. Ja. En ik dat, uh, dat is voor de compleetheid van de mensen. dat is niet goed. He, je moet ook je moet investeren in menselijke, menselijke relaties om je heen. Om je, met je partner, je familie, vrienden en dergelijke. Uh, andere interesses. En daar heb ik lange tijd uh, ver verwaarloosd. En dat, uh, dat aspect, dat, hoop ik, dat spiegel ik wel nu in mijn huidige leven voor. Uh, en zij ontdekken natuurlijk ook dat mijn geloofsvertrouwen heel groot is. Ja. Dat, ik, uh, dat mijn vrouw en ik echt alles uh, willen opgeven uh, om gehoorzaam te zijn. Nou, dat is wel, zonder dat we daar heel diep gaan over filosoferen... met, met mijn uh, zakelijke vrienden, uh, dat komt wel aan de orde. En dat, uh, ik, ik hoop dat hun dat ook aan, uh, aan het denken zet. Ik ben uh, eigenlijk uh, van iemand die op zondagochtend vrij nam. Dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe je ideale zondag er nu uitziet. En dat heb ik voor ons opgeschreven in ons gastenboek. Ik wil vragen of je er even wilt uh, vertellen hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Mijn ideale zondag is om uh, smorgens vroeg op het water te zijn, in een zeilboot. In de stilte, in de natuur: Gods aanwezigheid te ervaren. Luid ik zingen. En dan ook verschillende liederen aan elkaar vastplakken. s middags lekker met vrouwen en kinderen in het bos lopen. En de dag besluiten met lekker op de bank een boek lezen. Heerlijk. Nou, dat klinkt... Erg rustgevend, inderdaad. En je neemt dus, je gaat dus niet om vier uur nog even kijken naar de laatste cijfers van het leger heils. Die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Wij zijn aan het uitgekomen van uh, Dit is de zondag. Wilt u nou dit gesprek naluisteren of wilt u wat meer lezen over Armstrom, dan kan dat. Uh, gaat u dan naar de website eo.nl slash dit is de zondag. U kunt daar ook het gedicht nalezen. En na ons zijn de vroege vogels er weer van de Fara. Janine, wat hebben jullie in de uitzending? Wij gaan zo meteen naar buiten om te kijken hoe het toch kan dat het nog zo warm is. En wat de gevolgen daarvan zijn. Want eigenlijk is het een beetje lente buiten. Hè. Zo voelt het tenminste. Met Karsveling gaan we dat doen. Vorig jaar ons jubileum. Nu komende 33 en jaar. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Utrecht, Ajax. Een hoop omhoog. Hoop, prachtig omhoog. De Graafschap. En het doelpunt is daar. Van de vraagschap. AZ Ado voor de erin schieten. Oh, dat is heel mooi. Prachtig doefen. En om half 5 PSV Heracles. Het is 2 man kwijt, drie man kwijt. Het is dat het zonwaschot. Het gaat net na. En het NK schat. Zullen de binnenbaan even proberen het verschil goed te maken? LOS langs de lijn, vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.